Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Rotterdamse haven zijn vannacht tientallen... dat gebeurde in de Amazonehaven op de Maasvlakte... bij het laden en lossen van een binnenvaartschip. Door de onbekende oorzaak vielen zo'n 40 containers in de haven. Boten van de Rotterdamse Havendienst duwden de containers naar de kant... om te voorkomen dat ze in de vaarroute terecht zouden komen. Bij het ongeval is niemand gewond geraakt. De man die gisteren in Duitsland instak op passagiers in een volle bus... komt vandaag naar verwacht wordt voor de rechter. Justitie wil hem vervolgen voor zware mishandeling... en poging tot brandstichting. Bij de steekpartij in Lübeck raakten tien mensen gewond... onder wie een man en een vrouw uit Friesland. Vijf passagiers moesten naar het ziekenhuis. Drie van hen zijn er slecht aan toe. De dader, een man van Iraanse afkomst... heeft nog niets gezegd over zijn motief. De Duitse justitie denkt niet dat hij een terroristisch motief had. Het gebruik van verslavende pijnstillers loopt uit de hand. Daarvoor waarschuwen deskundigen in de Volkskrant. Het aantal gebruikers van het middel oxycodon is in zes jaar tijd verdrievoudigd tot 439.000 per jaar. Vroeger werd dat middel, dat twee keer zo sterk is als morfine, alleen voorgeschreven aan kankerpatiënten. Maar tegenwoordig krijgen mensen het ook mee naar huis na een amandeloperatie of een botbreuk. Bij langdurig gebruik is oxycodon verslavend. Gebruikers melden afkikverschijnselen die doen denken aan die van heroïne. Hoogleraren zeggen in de Volkskrant dat huisartsen zich daarvan vaak niet bewust zijn. Na 15 jaar bouwen wordt vandaag de Noord-Zuidlijn in Amsterdam geopend. Met de nieuwe metrolijn kunnen reizigers voortaan in een kwartier van Amsterdam-Noord via het centrum naar Zuid reizen of andersom. De opening wordt verricht door acht Amsterdammers die bij de nieuwe metrostations wonen of werken onder toezien oog van burgemeester Halsema. Het weer, veel zon, landinwaarts ook stapelwolken... en in het zuiden en zuidoosten kans op een onweersbui. Het wordt tussen de 25 en 30 graden. Morgen wat minder warm, maar na het weekende op steeds meer plaatsen tropisch. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Ja, goeiemorgen. Toebak leeft op de radio. Ik heb geen woord op. Nee, ja, hoeft ook niet. Dat hebben wij wel. We hebben heel veel dingen uitgeschreven. Het is vandaag een speciale dag na 15 jaar. Ja, wel 15 jaar. En het was ook weer 3,5 miljard euro. Het zou, geloof, geloof ik, 1,5 miljard gulden zijn. Gaat hij gaat rijden? Ik ga. Ik ga erin. Jij gaat rijden? Ja, ja. Oh, wat spannend zeg. Ga je gewoon van, van noord ga je naar zuid? Nou, ik denk van het Centraal Station of zo. Ga ik dan van ja, ik weet niet. West naar Oost? Ik weet het de, de, de, de was de Noord-Zuidlijn. Maar zitten we dan in het zuiden? Ik weet het niet. Ja, ik, ja nee. Ik, het is van Noord-Zuidlijn. Dus ik neem maar dat die van noord, van, uh, ah. van noord naar Zuid gaan. En ik zag gisteren ook allerlei mensen die in Noorden wonen. Onder andere is zo'n uh, zo man die zo'n dierenwinkel heeft. Die was er. Die was toch grappig. Met het lange haar. en uh, Die had zoiets. ja, heel leuk. Nu krijg je betaald parkeren hier. Want heel veel mensen gaan natuurlijk in Noord parkeren. Oh. En die pakken die uh, tram en uh, ja. die metro. Ja. En dan, huppakee. Dus uh, hij zegt, ja, heel veel arme mensen. Die moeten hier gewoon een parkeervergunning dus gaan kopen. Ja. Of parkeergeld betalen. Dat hebben ze helemaal niet. Want ze oh. wonen hier voor niks in Noord. Noord wordt het nieuwe, uh, nieuwe Amsterdam. Nieuwe gewoon, Zuid. Hè? Een nieuwe Zuid, ja. <laughs> ja, het ja. ja. ja. Noord wordt ja. Nieuwe Zuid, Zuid wordt het nieuwe Noord. Ja. Dan ja. ook nog. Dus ja, dat is, het wordt wel een uh, speciale dag uh, dan uh, Amsterdam. Ze blijven er ook maar mensen in pompen. Hey, alles lekker dicht bij elkaar. En de mensen die er al twintig jaar wonen, die worden er helemaal doodziek. Worden van rol de rolkoffertjes uh, uh, van al die toeristen die rond hangen en echt geld uitgeven aan de meest stomme dingen. hè? Hey, ja. Dat je denkt, van, nou, waar is de echte cultuur gebleven in, uh, in Amsterdam? Oh, ja. De ja, de goed. ja, Maar dan. ik ben benieuwd, ik moet er om twee uur zijn. En uh, volgens mij is het uh, vanochtend dan dat er. Uh, een bekende Nederlander gaat dan een sketch erover houden. Oh ja, klopt. Ik heb hem gezien gisteren. Ja, ik ook. Niet pan maar... Ja, zoiets. Maar die spleet tussen het tanden. Ja, maar die spleet tussen de tanden. Ja, de jongen op de nijs, zeg maar. Maar dan anders. Maar dan even net even anders, ja. De jongen op de nijs. Nee, kwart over tien gaan ze rijden. En jij bent vanmiddags. middags... De eerste shift op twee uur. Je moest een... Uh, een uitnodiging, uh, je moest je inschrijven en dan yeah. gaan ze eventueel controleren, maar ze weten het niet zeker. Maar ik denk dat, de, dat ze wel denken dat de, iedereen komt waar het helemaal mee is. die gaan gewoon niet, die gaan lekker naar het strand. Uh, Kom op, het dus is veel mooi weer. Weet je, in uh, de ja, rem zitten. Dit is natuurlijk wel de, echt... Mooi weer wordt het wel vaker, maar ik bedoel, dit is wel echt een heel bijzonder moment natuurlijk. Na 15 jaar. Ja, ja ik ga er ook eigenlijk heen omdat mijn neef daarheen gaat en die woont. Uh, woont uh, Oké, okay, die heeft heel veel overlast op de gehad. En en zo. Nee, nee, die woont er nou, niet zo lang. Zijn huis is twee verdiepingen kleiner geworden. Zoiets, nou, hè? Ja, het niet voor hem. Dijksma ja. zegt wel van: uh, het wordt vandaag. Echt gigantisch gigantisch druk. Ja, maar... Wees er voorbereid. En de aankomende maanden zouden er heel veel storingen kunnen gaan optreden. Omdat het allemaal nog ja, nieuw is. Dus uh, ja, wees We niet te hard met de oordelen. Echt, toch? Ja, vind ik ook. Het is wel makkelijk misschien. Maar ja, ja wat heb ik in Noord te zoeken? Niks? Nee. Deze nog rond, niet. Moet ik, daar? Nou, ik bedoel, uh, Noord uh, wordt al vrij uh, decadent. Je hebt daar natuurlijk al mooie restaurants. En je hebt daar al winkels die heel uh, interessant zijn. Dus ja, het wordt nu nog maar interessanter natuurlijk. Ook, nou, ik ben benieuwd. Ja hoor, de ja, huizen zijn gewoon... daar ook al in prijs flink gestegen. En dat wordt Echt nu nog waar? veel interessanter natuurlijk. Mm. Dus dat schuift steeds verderop naar, naar, naar het noorden. Amsterdam wordt steeds groter. Toebalkleef, de radio is op met tien uur slap gehoord. En hier is daar een leuk plaatje. Ach, hier, Paramore, een nieuwe single. Single van Paramour. De uh, band komt uit. Waar komen ze ook weer vandaan? Ik zit even te kijken hoor. Dat is de band. Ja, volgens mij kwamen ze uit Tennessee van uh, Amerika. Daar komen ze vandaan. En uh, ze hebben een nieuwe uh, single uit. After the Laughter. En uh, die hoor je hier op de radio. Dat heet Kat in the Middle. Het is de zaterdagmorgen. En het is uh, tien minuten over acht. Het is weer een, een programma weer vol met gebeurtenissen. Toepak ja. leeft ja. op deze stralende zaterdagmorgen. Precies. Het is een stralende zaterdagmorgen. En uh, nog steeds te weinig regen valt er. En uh, nou ja, op zichzelf. Er zijn twee verhalen momenteel in de media. Uh, je hebt nu Blue Label. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt. Ze hebben in Nederland nu een kaart gebracht... Oh. En uh, als, het, uh, als er heel veel regen gaat vallen... dan kan je op de kaart zien waar het regen blijft liggen. Uh, ik dacht eerst dat het te maken had met als de dijken doorbreken. Nee, het heeft te maken met als er heel veel regen valt. Terwijl er heel geen regen valt, maar goed. Dat is een Blue Label. En dan kan je kijken vooral in, uh, in Zuid-Limburg. Daar heb je te maken met echt hele diepe plassen, zeg maar dan. En uh, ja, daar moet je wel iets voor doen. En dan geven ze allerlei tips aan hoe je daarmee om moet gaan. We kunnen regenwater afkoppelen van het riool. Hoe minder water in het riool, hoe minder kans op overstroming. Regentonnen. Ze kunnen steentjes uit hun tuinen halen, planten erin. Ja, goed, dat zou allemaal kunnen, maar wat is het voor gelul? Is Er is helemaal, helemaal geen water nu. Er is helemaal geen water. Ja, maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat er een onweersbui komt. Oké. Okay. En dan uh, valt er in één klap heel, heel veel water. Ja. Dus en, ja. Nou ja, goed, ja, iedereen heeft alles dicht getegeld, dat is waar. Er mag best wel een tegeltje uit de tuin. Ik mag het ook wel eens doen, ja. Ik ja. heb er wel een paar uitgehaald, maar het zou nog wel iets meer kunnen misschien. Ik bedoel, slot zit ik ook bijna nooit in mijn tuin, dus... Uh, laat het gewoon uh, gras worden of zo, weet je? Eigenlijk wel, ja. Nou ja het is wel zo, van uh, het komt sowieso komt wel ergens in de grond. En uh, er is in Haarlem was er ook een actie van tegel eruit, plant erin. Yeah. En ik heb mezelf ook opgegeven voor Zandvoerdan en met de buurtjes wat afgesproken. Oh ja. Op. En uh, ja, hoor, uh, dat was go waarschijnlijk goed. En uh, wanneer kwam ik nou met die uh, getekend formulier van de buren, dat die het goed vonden? Yeah. En ik zit iedere dag kom ik heel blij thuis en iedere dag nee, nee, nee, nog nee, nee, nee, okay. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, een, wat was het, hortensia die ik alvast gekocht heb die ja? staat aan de andere kant in de zon te branden en die, die denkt ook van wanneer mag ik nou eigenlijk de grond in ja natuurlijk nou ja goed, ik ben wel benieuwd of straks ook nog een soort uh, label komt voor het feit als, de, als het water, zeewater omhoog komt en dan over de dijk heen, want dan volgens mij dat dan weer een hele andere kaart die we dan te zien krijgen Ja, dat, dat heeft dan voor mij zuid limburg dan juist wel heel veilig ja. Ik weet het niet, maar ik snap er nog niet heel veel van. Maar vandaag ook in de krant te lezen dat ze heel fanatiek bezig zijn in Nederland wat minder met het toch het regen opwekken in, in, in, de, in, de, in de lucht. Ze hebben dat natuurlijk in China gedaan, geloof ik, met de Olympische Spelen. Of was het in China? Regenopwekken in de lucht? Ja, oh, Dat da klinkt wel uh, ja, Hollands. Ze... Waarom, uh, waarom hebben wij dat niet bedacht? Nou ja, ze zijn in Nederland wel bezig geweest. Het is ook wel gelukt. Een of andere wetenschapper heeft dat een paar keer geprobeerd. Maar ja, het is ook wel een beetje met uh, chemische stoffen in de lucht. Het heeft niks te maken met chemtrails. Dat denken sommige mensen dan ook. Die strepen die door die vliegtuigen ja, worden gemaakt. Die, die worden dat zijn chemicaliën. Het ja, heeft ja. niks te maken met regenwater uh, maken. Maar uh, in China hebben ze het ook gedaan. Maar toen hebben ze het omgedraaid. Toen hebben ze juist... Uh, het water eerder laten vallen. Ze zagen een hele donkere wolkpartij uh, aankomen. Die hebben ze, zeg maar, opengebroken. Daar hebben ze iets doorheen gegooid. Een of andere chemicaliën iets. Uh, Zilveren pup. En toen is de bui eerder gevallen. En niet, zeg maar, bij de, uh, bij de opening oh, van de Olympische het is slim. Wel ja, slim. Dat ze zijn best wel. Ik vind het best slim. Ik vind het sowieso altijd erg aanmoedig, weet je. Waarom kunnen we dat nog niet regelen? We kunnen alles regelen. Ja, echt, de computer kan bedenken wat voor beslissing ik het beste kan nemen. En regen, we moeten gewoon maar afwachten. Dat is ja. toch armoedig? Ja, ja, ja. We, we denken dat we God zelf zijn. Jongens, open your eyes. Dat zijn we niet. We zijn maar twee deeltjes: en kwatsen en uh, wat, ik weet, hoe is de, de spullen opgebouwd? De materie. Je hebt uh, neutronen en, uh, atomen en. Uh, de chromosomen. Ato chromosomen. Nou, ja. En wij denken dat wij dat allemaal in de hand hebben. En, ja. Nou, ja, nieuwsflash. nieuwsflash. Is niet zo. Nee. Oké. Okay. <laughs> nou, we hebben natuurlijk ook weer een, een kopje met een rare berichten. Die... Ja. Yeah. Hey, het is dit nu weer. Een vrouw overleeft een val. Ja, val onderaan een klif. Oké. Okay. Ja, een 23-jarige Amerikaanse automobilist uit de staat Oregon. die al een week was vermist, is door twee wandelaars teruggevonden aan de voet van een klif in Californië. Ze wist na een val van 60 meter zeven dagen te overleven door water te drinken. dat ze met een radiatorslang van haar auto uit een beekje haalde. Hoe? Oké, okay, knap. Ja. De vrouw was al sinds 6 juli vermist. Ze was onderweg naar haar zus. Uh, die woonde in Los Angeles. En ze werd voor het laatst gezien op een bewakingscamera van een benzinestation. Tot de wandelaars haar vrijdag vonden aan de voet van de klif. Ze zagen haar wagen terhalve in zee liggen. Dus het is toch wel heftig hoor. Later ja. verklaarde de vrouw dat ze, dat ze de macht over het stuur was verloren. omdat ze moest uitwijken voor een dier. Yeah. Daardoor stortte ze met auto en al van de klif. en kwam 60 meter later, lager terecht. Dat had slechts een bezeerde schouder en een hersenschutting. Blijkbaar geen bereik met de telefoon. Denk ik. Of die was onder water. Daar komt een rechtszaak nou, aan. Ja, die reddingswerkers die uh, die zeggen ook die vragen ongelooflijk veel geluk gehad. Want de meeste overleven zo'n valt niet. En anders worden ze gepakt door de oceaan. Ja. Dus ze heeft beide overleefd. Dus wel, zij uh, zit in de reservetijd. Zij moet het echt wel nuttig gaan besteden nu. Ja, maar ze heeft wel een uh, nare tijd gehad denk ik. Ja, het, en ik vind het ook steeds raar dat er geen verbinding is. Dat er geen internet is. Ik denk, daar even flink naar moet worden gekeken. Hier in de ja. stands, we, hebben we het geregeld aan de kust, hè? Aan de kust hebben we echt heel super snel internet. Ja. ja, ik weet niet welke strandtent dat was, had geregeld. Maar die heeft het voor al die andere tenten mogelijk gemaakt. Dus dan weet je dat in ja, ieder Als je je in ieder geval, nou, is er in ieder internet... en kan je bellen naar de noodlijn. Oh, even tijd voor een gitaarplaatje deze vroeg vanmorgen. Rolling Blackout Coastal Fever. Wat is dat voor ziekte? Nee, dat is een band. Die maakt muziek. Lekkere gitaarmuziek. Talking straight now. Maar dan hou ik op, maar daar ben ik niet zo goed in aan. All day, I listen out for Jenny's old coupe Midnight blue, it's faded, but she's always been true. Holiday, I haven't seen you since you yeah, had to get away. Window pane, electricity This is Leeft. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. The man, the black and the blue Away. The way. Oh, goede oude tijd, daar gaat het over, hè? Hij gaat over het Wilde Westen. 79 Zilver Revolvers. Zegt er geen van, nee? ja, misschien is die... Die oude een beetje versleten. Misschien moet je een, een nieuwe kopen. Nou, precies. Dat is iets voor, voor je verjaardag te vragen. Oh, de zaterdagmorgen. Echt lekkere muziek op de radio. En uh, ja, dat hoort er natuurlijk ook wel bij. Dit was... Uh, uh, ik Echt even kijken. Uh, uh, uh, Roland Baxter. En de voortdraaf is nog de Rolling Blackout Coastal Fever. En uh, dat is de heet. talking straight Nou, Het is de zaterdagmorgen. Oh, heerlijk. Het is een mooie, zonnige zaterdagmorgen. Er is weer straks weer een hoop uh, geschiedenis te vertellen. Ik had over de Wilde Westen. Nou, er is echt hoop nieuws over de, de gunslingers in het Wilde Westen. 1870, 1880. Daar heb ik al in nieuws over. Jesse James en over uh, Bill Hick. Kok, heet hij nu volgens mij. Uh, die uh, met een wapen rondgingen, slinger en uh, geschiedenis hebben gemaakt. Dat is een leuk stukje geschiedenis daarover. Daar straks meer over. En ook natuurlijk de rare berichten. En de Zandvoortse berichten zitten ook nog in de oh, pen. Oh, die zitten dus, ook nog in de pen. Uh, jawel. Ze hier. Ja. Goed nieuws. Uh, afgelopen week, nou, gisteren kwam het binnen. Uh, er is weer contact tussen Turkije... En Nederland? Ja, tussen ja. Nederland en Turkije. We gaan natuurlijk toch wel weer wat geld verdienen als we wat uh, contact aantrekken. En daar gaat het uh, Nederland ook alweer een beetje om. En, uh, Turkije, wil nog wel even excuus? Uh, gaan we dat doen? Nee, wat? dat gaan we niet doen. Ik hield ook mijn hard vast. En dacht, ga maar een excuus maken tegen Turkije. Waarvoor? Om de tiny minister uit te hebben gezet. Oh. Die minister, weet je van buitenlandse zaken, die ja. kwam gewoon sneaky eh, naar Nederland. Die wilde die, die uh, Turkse ambassade wilde daar uh, bestormen, stem, bestormen. bestormen. En uh, ook die brieven die al die Turken in Nederland hebben gekregen om te, te gaan stemmen. Ja. Niet op Erdogan, maar gewoon gaan stemmen. Dat had hij gezegd. Heel belangrijk dat je stem moet laten horen. Nou, dat was allemaal vrij provocerend. Vrij, uh, uh, ja, zo van in je face. En uh, nu, uh, nu is het allemaal een beetje geluwd. En we zullen zien of we, of we weer goed door één deur kunnen... en Erhan weer bij ons op bezoek komt. Goed in één vliegtuig kunnen. Ja, ik, ik oh, moet zeggen dat ik nog steeds sinds dit uh, allemaal een beetje rommelt... ik zie, twee jaar alweer, drie jaar geloof ik... Hè, na die... Uh, de, noem je dat, de staatsgreep? Ja. Dus, dus, twee jaar geloof ik, ja, twee jaar was ja, ben ik gewoon op verkozen geweest in Turkije... want ik denk, ja, die mensen die daar wonen... hebben er eigenlijk niet zoveel mee te doen. En zeker die in het uh. toeristische gebied daar... die, hebben echt, die zeggen, Errohan is een, uh, een asshole... Wat zeg je nou? Hij, hij, hij, hij verziekt alles gewoon. We hebben hier hotels hotelsgebouw, alles. Uit de, en dan gaat hij gewoon dat soort dingen roepen over Nederland. Dat is niet slim. Nou ja, het zijn wel de meeste uh, vakantiegangers uit Nederland... denk ik wel, die, dat ze daar krijgen. Nou ja, ja, ook wel wat uit Rusland, denk ik. Ja, ja, ook wel uit Rusland, ja, ja, ja. Dus ik bedoel, ja, doet dat niets. Maar goed, wat hebben we nog meer gehoord? Uh, goed, De douane op de luchthaven van de Duitse stad München... heeft een per luchtpost verstuurde schedel van een bruine beer... in geslag genomen in beslag genomen. De bruine beer, dat is een beschermde diersoort. En het pakket met, in de, met de schedel erin werd aangemeld als decoratie. Ja. En dan de Canadees wilden de schedel dus naar Bulgarije versturen. De douane nam het opvallende koststuk in beslag, want de vereiste uren, uh, papieren waren niet aanwezig voor invoer in de EU. Dus nou ja, je kan toch wel een, een geldboete krijgen van tot 50.000 euro of een gevangenis gaf van maximaal vijf jaar. Zo! So. Dus dit het is, is toch wel wat, hè? Die Duitsers zijn springen uh, hoor. Jeetje. Ja, dit is... Uh, ja, goed. Nou ja, dan verstuur ik het maar niet deze keer. Een uh, ja. berenschedel. Ja. ja, het is, uh, als je het op je kast wil neerzetten, dat is natuurlijk wat uh, het uh, advocaat... Ja, ik denk, hij is toch al dood, ja. Moet ja. je dan, dan moet je er dan mee. Ja, maar je blijft zo de markt creëren, hè? Oh, dat is het, ja. Ja, Ja, ik zou ook niet echt een berenschedel in, in mijn woonkamer willen hebben. Nee, ik... Nou, nou, sommige gewoon... mensen hebben een doodshoofd staan met een lampje erin. Okay. Ook wel apart. Maar ja, die worden waarschijnlijk via die 3D-printers gemaakt. Oh ja. ja. Dat, Allee, dat kan je natuurlijk met die berenschedel ook doen. Net zo makkelijk. Ja. Ja. Nou ja, ik, ik zou echt dan gewoon wel een berenkop aan de wand willen hebben, weet je. Ja, met haar erop. Met haar erop, Met zijn baard en, en zo. En zo'n hert wil ik dan. Ja. En ik wil... Ja, maar dat is anders. Dit is alleen een schedel. Een, een schedel alleen. Kat. Ja, saai. En die kan je toch gewoon vinden? Ja, tuurlijk. Die vind je zo overal. Ja. Moet je aan de Grizzly Man uh, vragen? Die, uh, die vond ze ook die overal. Vond ze. Maar, oh nee, andersom hè. Ik geloof dat ze hem nu hebben gevonden. Zijn schedel hebben gevonden. Dat oh. de Grizzly Beer aan hem hebben... Uh, aan, <laughs> ja. aan hem, hem hebben leggen peuzelen. Ja. Ja, ja goed. Straks Antwoord zo berichten. It's a painful world. It's hè? a painful world. Ja, ja, dat was het. Je weet het nog. De tekst in Ja, dat ja, ja, komt door jou. Painful world. Ja. Dat zei hij. Vlak voordat hij werd opgepeuzeld. Samen met de vrouwen in zijn tent werd hij overvallen door die beren die hij zo lief had. Wat een zuffig was het ook weer. Oké, Astro Galaxy Tour heeft een nieuwe single. Hij is irritant, maar ook wel weer leuk, dat geluidje. Daar moet je even doorheen luisteren. En toepasselijk, Apollo. Ja, yeah, die is vandaag ook geland in 1969. Dus dat komt goed uit. We hebben ze uit. De, Alice, de Asteroid Galaxy Tour. Hij heeft toch wel iets met space te maken. En het nummer heet Apollo. Was het eigenlijk Apollo die landde op de maan? Was het Apollo? Ja, dat wel. Jawel. wel hè, met uh, Neil Armstrong, Buzz Adrin en. First ja, step. Wie was de derde nou? Oh. Buzz Adrin had namelijk al te maken met dat gedoe dat hij gewoon nergens werd gevraagd. omdat hij de tweede man op de maan was. Nou, lekker ja, ja. boeiend. Ik wil Neil in mijn uitzending. Niet Buzz. Die zat toch gewoon in die cockpit? De keer was dat. Bas Light? Ja, die zijn vernoemd. <laughs> ja. To Infinity and beyond! <laughs> nou goed, straks meer over de maanlanding die plaatsvond in 1969. Dat was, ja, was deze dag. Ja, dat hebben we niet. Weet. vandaag, goed, ja. Het is vandaag. Een stukje geschiedenis zit er maar weer aan te komen. Dus het is eerst even niet tijd dat. voor de. Oké, okay, ja, concurrentie was groot vorige week. WK voetbal, Wimbledon, uh, de DTM. Maar toch werd zondag het zandsculptuur werd, uh, noem je dat, uh, uh, ja, geopend. Of ze waren klaar met bouwen. Ja, de, de winnaar werd genoemd. De, de winnaar werd bekend gemaakt, Sergio Zerzi. Nee, Romerus uit Spanje, die had gewonnen, 50 jaar oud. Had geen titel aan zijn beeld gemaakt, gegeven, maar had toch de, de, de, de, de, de prijs in de wacht gesleept. Tweede was de Oekre Oekraïne, uh, de Slava, oh dat kan ik niet uitspreken, hij is 48. En de derde was de hoogzwangere Nicola Wood uh, uit Groot-Brittannië. Uh, was is... ze zwanger of had ze het beeld gemaakt van die zwangere vrouw? Nee, ze was zelf zwanger. Maar uh, ze had ook het beeld gemaakt met die, die baby erin? Uh, nee, nee dus Hij had Alive Inside. Zou het wel kunnen. Maar er staat oh. geen af, de afbeelding okay. van het beeld erbij. Dus oh, dat okay. zou wel weer kunnen. Dat, maar het gaat over Leonardo da Vinci natuurlijk. Dat was het thema. En ze had iemand zijn gek gekregen die zeg maar, verkleed was als Leonardo da Vinci. En die heeft de prijs uitgerukt. Gerrit Kuiper was erbij. Uh, hij noemt zichzelf de, de Leuke Dingen uh, wethouder. Uh leuke dingen wethouden. Je mag alleen ja. maar leuke klusjes doen. De rest van de ambtenaren moeten zijn klusjes opknappen. Maar hij mag... De... Nog goed, verder nog goed nieuws over de beelden die ooit zijn geweest. Die worden allemaal 3D gescand. Oh. Dus die van vorig jaar hebben ze geloof ik al 3D gescand. Deze worden ook weer 3D gescand. En die komen en die er op dan... sokkel. En die komen er op de boulevard te staan. Oh. Dus dan kan je wel in de neus komen. Dan kan je er wel in prikken. Ah, ja. oh, heerlijk. Dus dat is wel leuk. Dus oh. uh, Romerus, jij hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Leuk, gefeliciteerd. Nou, er was, uh, we hebben het over beelden. Maar uh, er was een beeld verdwenen uit het Juttersmuseum. Oh ja. En uh, eigenlijk direct na de melding op internet... reageerde Menno Slot met de mededeling... dat hij het beeld in tweeën had gevonden bij een vuilcontainer. Hij nam het mee naar huis. Echt dus hij, hoor? Hij vond het wel een mooi beeld, godzijdank. Ja. Hij zegt, het heeft zelfs twee weken bij mij in de vensterbank gestaan. En uh, ik had het net had gerepareerd... en mijn dochter had het met wat afwasbare veldziften... een kleine toevoeging gedaan... En zijn oh. vrouw had het op Facebook gelezen. Oh, en vertelde die komt er een dus schadeclaim van Nee, het, hey, het hoort in het Juttersmuseum Museum thuis. Nou, toen heeft hij dus toch contact opgenomen, want uh, daar hoort het thuis. En uh, de voorzitter, secretaris Joko Bijs, was zeer blij met het beeldje. Dat in Mexico, Mexico bij begrafenisrituelen gebruikt wordt. En uh, ja, het beeld had wel blauwe billen, door de stiften van het dochtertje. Ondertussen heeft Slot ook het beeld een naam gegeven, Joris. En die neemt het uh, Juttersmuseum Museum nu over. Ik dacht dat het Achmed was. Nee. Ik, toen ik het zag, dacht ik, dat is Ahmed van Dunbar. Van Jeff Dunham. Okay. Silence! I kill you! En ja, het hij lijkt er wel een beetje op. Hij lijkt er wel een beetje het is wel op. een beetje gek, want dan zie je zijn foto dan erbij. Ja? Maar je ziet het beeld er niet in zijn geheel op staan. Nee, dat is wel een beetje, een beetje knullig. Maar ik vond het echt, echt Ahmed. Ik denk, elk moment kan hij op een knopje drukken en gaat er iets raars gebeuren. Nou, slot heeft in ieder geval een leuk uh, een bosje bloemen gekregen van het museum. Nou, dat vind ik dan wel leuk. Ik kom dus ook een schade claim, want dit beeld dit is beschadigd nu door de, door de blauwe veldstift. Wat haait in je hoofd? Is dus ja. net zoals met het schilderij, wat toen met uh, uh, wat was het met wat verf gewoon gerestaureerd is? Weet ja, je, met, die roller, hè? met die roller. Met die roller. Hoe afraid of red, red, red, yellow and blue? Ja, yeah. weet je nog? Dat niet? is gewoon uh, de hobbyist heeft gewoon het uh, latex gehaald en denk denkt: no. Ik ga het gewoon maar even restaureren. Ik ga die. <laughs> Poet, ga ik gewoon even opstrijken. Ja. Goed, nog meer nieuws uit. Ik uh, Ja, spannend nieuws. Er is een schietpartij geweest dinsdagavond. En uh, er, is een, uh, er is echt politie bij geweest met, uh, met afwerende uh, vesten, kogel vesten. Helikopter is erbij ingezet op zoek naar de dader. De dader is nog niet gevonden. Ze hebben wel de auto gevonden waar ze zo aan heen besteden, Adenhout. Daar, uh, daar heeft hij waarschijnlijk in gereden. Maar het is nog niet helemaal duidelijk. De man is toch al uh, naar het ziekenhuis gebracht die gewond was. En uh, nou ja, ze gaat het verder uitzoeken. Mag je iets gezien? zien hebben daar in de buurt, uh, in de Oranje Straat, dan moet je even bellen toch, met de politie. Je getuigenis wordt zeer gewaardeerd. Dat is mooi. Ja. Ik uh, zie hier ook een heel artikel over, dat wordt, komende week wordt het natuurlijk ontzettend warm. Ja. Dinsdag wordt het nog warmer dan. En uh, er zijn echt waarschuwingen uitgegaan. Ja. En uh, ze zeggen ook uh, van als je kijkt dat je niet lekker begint te worden door de warmte of je ziet iemand anders niet lekker worden, ga dan met die persoon naar een koelere omgeving en uit de zon. Verwijder kleding. Oh, god, Het gaat helemaal fout. Uh, Geef diegene een sportdrank. Eventueel een combinatie met ORS. Dat is een uh, mengsel van zout en druivensuiker op te lossen in water. Ik ga er niet zomaar wat in stoppen als ik niet precies... Uh, iets nee. ORS, mengsel van... Zouten, druivensuiker en... Oh ja, dan wordt het vast in water. Het ja. niet zo snel uit. Je kan ook ijszakken of koude blikjes in de oksels en de liesen leggen. Ik heb altijd het uh, bier in de koelkast. Kan dat ook? Is dat ja, een idee? Ja, die kan je er ook zo leggen, dat biertje. Ja, nou, dat is een koud blikje. Ook een blikje. Ja, goed, ah, ja. En daarna kunnen ze het opdrinken. Afgelopen zaterdag. Ja, Dancing in the Street was weer een succes. In het centrum was de crème la crème. Was, was daar uitgetrokken, uit de kast vandaag getrokken. Echte DJ van... Ons. Uh, was daar aan het draaien. Meestal ja. allemaal nieuwe hits, ook wel wat oude hits, maar goed, het was uh, vrij modern daar. En uh, verder er was ook plaatsgenootje Romando van de Escape, die draait heel veel in de Amsterdam, die was hier. En uh, DJ Jari en uh, Hitro was er ook. En verder had je natuurlijk nog bij Wapen van het had je ook nog een, uh, een podium, dat was Blue Moon was daar, die speelde allemaal covers uit de jaren 50 en 60. En café Lauren Hardy hadden uh, Frank Fink, en die, uh, of Frank, denk ik. Frank. Wel. Frank Fink. Frank Frank. Ja, Frank Fink. Frank Fink. Dat klinkt veel. Dat is internationaal, nog Frank. Hey Frank hier. Ja, yeah, Goes to Hollywood. En verder, uh, was dat een beetje hippie-tijdperk? Blauw Power, ja. denk ik dan. Ja, nou, nou het is in ieder geval uh, het is een uh, goed weekend geweest. Dancing in the street. Nou, ik had gisteravond DJ Orlando. Wie? DJ Orlando. Nou, ik, ben, ik ben dus gisteren naar uh, Kwakkoe geweest. daar was dat, dus dat cool and the Gang. Het was, Nee, het Nelson Mandela Park in, uh, in de Bijlmer. de okay. Bijlmer. Het ja. was erg gezellig. En, en was, je... het, was het wat met Cool and The Gang of had je zoiets van... Nooit meer doen, hè? Nou, ja. Dat, dat had, had je, een, je wel een beetje. beetje. Dat was toch... Uh, uh, ja, maar, maar het, ik had wel het idee. Ja? Er werden ook nummers gedaan. Dus nou, Op een gegeven moment zijn we dus even van het uh, hoofdveld afgegaan. Want, uh, dat is toch even beter om even te gaan zitten. Het was, het was gewoon heel warm. En je stond wel heel dicht op elkaar. Ja. Yeah. Maar toen hoorde je ook liedjes van, volgens mij van Casey in de Sunshine Band. En denk van hebben zij die nou geschreven? Het was dan. Oeh la la la, let's go dancing. Dat nummer. Is het soms geschreven door Koeland? de Kank? Dat het zou best kunnen. Ah, joh, dat maakt echt, als je, als je daar met z'n allen staat. is het allemaal oude meuken. en dan maakt het echt niet uit waar het ja, vandaan ja, komt. Ja, nou dus, ja, het was wel heel leuk. Het was wel heel, heel grappig, al. Ja. Nou, leuk om door. Ja. Zandvoortse bericht. Dat waren ze weer. volgende uur hebben wij veel meer Zandvoortse berichten uit dit zonnige zandvoer. Het is maar even dus tijd voor een muziekje. Precies, Tom Grenon. En die heet Secret Lover. Momenteel in de hitlijst te staan. the sheets, maybe we can. No need to turn off a light I don't give do a damn about what went down before Oh, be my secret lover, be my secret lover Underneath the covers, nah nah nah. You told me it was naughty, tell me something that I don't know Sneaky meetings ending with you in your bathrobe Sunday mornings, Friday night It's the done thing Pretty dirty things Oh Taking you to dinner with my close friends From the Star I said Let's not get attacked zeer populair mannetje, Tom Grennan. En hij schijnt naar uh, Nederland te komen. Ik heb vorige week volgens mij de datum genoemd. Maar ik weet niet meer zo gauw. Maar goed, ik, haak al, ik uh, stap er altijd in als hij begint te... Na, na, na, na, na, na. Het is de, de zaterdagmorgen, toebak leeft op de radio. En uh, vandaag weer een stuk over... De Punt, weet je wel. De Punt, uh, de treinkaping. Weer. Oh, Dat houdt ook niet op. Hou het toch eens op. Ik moet ook wel zeggen dat uh, die uh, advocaten... Weet je wel, ik heb het over uh, uh, Lisbeth uh, Zegveld... Die heeft haar tanden er ook wel flink in gezet. Ze heeft er bijna zo ver gekregen dat de daders slachtoffers zijn geworden. Hè? De Molukkers. Die hebben natuurlijk wel een nare periode gehad hier in Nederland. Want het was van allerlei dingen aan ze beloofd. Maar uiteindelijk zijn ze natuurlijk afgeschoten, zegt zij. Ze zijn ze dichtbij door haar hoofd geschoten. En nu is eigenlijk één man, een oud marinier, wil eigenlijk gewoon smaad richting deze advocaat gaan doen. Want die heeft zoiets van... Gaat, dit gaat gewoon veel te ver. Ik heb jaarlang mijn mond gehouden... en nu ben ik er gewoon helemaal klaar mee. Dit kan toch niet zo doorgaan. En nu willen ze dus weer een nieuwe rechtszaak beginnen... maar nu omgedraaid. En ook Van Acht heeft gezegd van... ja, dit, dit, nee, hier moeten we mee stoppen. Want we vergeten wie de echte slachtoffer zijn. Echt. Ze hebben zoveel mensen... zeg maar... Uh, ge, nu wordt je dat nou? Gegijzeld. Uh, kinderen waren daarbij. Die school die is natuurlijk wel goed opgelost... Maar die trein, ja, die is gewoon anders gegaan. En dat komt ook waarschijnlijk door Munich. Ooit met de Olympische Spelen. Daar is het toen zo ontzettend fout gegaan. En daar hebben ze natuurlijk ook iets van geleerd. Toen dachten we, nou, wij moeten het meteen goed aanpakken. En toen hebben ze het te goed aangepakt. maar. Toch is het, ja, het, het blijven daders. Het zijn geen slachtoffers, de ja. molukkers. Het, het is gewoon heel apart. Het, maar goed, uh, deze, ik moet ze na. Ach, even een even volledig te maken. Ja. Als, uh, is Deze oud-marinier die eigenlijk zelf alleen maar bij die school heeft geopereerd. En eigenlijk niks bij uh, die uh, trein heeft gedaan. Oud-marinier Jarrus van der Jong heeft er genoeg van. Het moet afgelopen zijn. Dus die, uh, die gaat uh, stappen ondernemen. Ik vind het een goede actie. Ja, ik ja. vind het ook een goede actie. Postpakketjes... Ja, ja, ja, er is een pakketbezorger. Die is uh, maandagmiddag vastgekomen. te zit zitten in zijn eigen bestelbus in Breda. Hij wilde in een laadruim nog even een pakketje pakken. Valt de achterdeur in het slot. Ook de zijdeur zat op slot en ging oh. niet meer open. Nou ja, de man had gelukkig zijn telefoon bij zich. En kon de brandweer alarmeren. En met het speciaal gereedschap is er gewoon... Uh, de, uh, dat wordt ook gebruikt voor het uitdeuken van auto's. Lukt het om de achterdeur te forceren? Hij was gelijk al uitgedroogd. Oh, dus de, ja, het, was, het is de, natuurlijk de, zo warm. Hè, dat ik de had nog niet eens bij stilgestaan. Hij, hij, ja. hij, is, hij mag blij zijn dat de brandweer niet komt met zo'n knijptang. die denkt van, nou, we doen hem gewoon door het voorruimtje. En dan knijpen we zich zo de bovenkapper helemaal vanaf. Ja, we knijpen gewoon een, een dakje erin. Zo. Ja, een dat zo dat een, een dakje. Dus ze dus hebben we het toch netjes gedaan? Ja. Oké. Okay, nou oh, dus ja, de, de shit hebben ze. Dus ja. Uh, ja. Nou, maar het, het is wel maf. overal op letten. Het tegenover. is wel maf dat hij zijn eigen bus van binnenuit niet kan openmaken. Open. Ik bedoel, het is toch geen geldtransport. Nou, misschien is het wel om mensen die dan de, de, bijvoorbeeld de kanaal over willen steken. Dat ze hier toch maar vastzitten. En dat die stiekem in zo'n wagen gaan. Ja. Weet je wel van die bechtelingen? Uh, ja, natuurlijk. Nou ja, het, het is apart. Het is allemaal erg beveiligd. Goed om te horen dat, uh, nou ja, dat mijn pakketje veilig wordt vervoerd. Ja, zeer veilig. Ja. Wel warm, maar wel veilig. Dus als je weer zo'n uh, zo uh, bus ergens ziet staan. En die staat er echt heel lang. Dan moet je misschien even op het raam tikken. Kijken of er nog Kijk iemand... of de deur open is gewoon. En ja. dan valt er gewoon iemand uit zo. Wow. Ja, te laat. Goed, <lacht> straks meer. Een stukje geschiedenis. Zandvoorts berichten. En natuurlijk ook even de nieuwe single van Lenny Griffiths Low fietsen hoor, ophouden. Dat helemaal gek van Kom stomme gezeur over fietsen gewoon. Ja, ik had niet z'n goede dag, ik kom die berg niet op. Nou, ja, ik hoop dat binnenkort nog afgelopen is het, dat je geen radioprogramma aanzet of het gaat weer over, Hoe is het dan. Ja, sorry, ik heb mijn broertje dood aan de fietsen, maar toen kwam ik gisteravond uh, mijn zoon tegen in de gang. Hij was precies op tijd, dat is wel eens anders. Kwart over elf moest hij thuis zijn en hij was kwart over elf thuis. Hij zegt: ik ging hard op de fiets joh. Ik ging wel bijna 32 kilometer per uur. Oh, hoe doet hij dat? Dus hij liet zien, ik zeg, hoe doe je dat dan? Nou, dan heeft hij een app voor natuurlijk op zijn telefoon. Ja, overal heb je een app voor natuurlijk. En, hij had het gewoon even gemeten. Het was dat 31,5 of zo. Ik denk, dat maar, er, Is er zo'n hoge helling in de buurt van Alkmaar? Waar hij vanaf gaat. <laughs> ja. Ja. Of heeft hij een elektriek en een fiets? Nee, hij heeft gewoon een fiets met zeven versnellingen. Ja, ja, ja, ik, dus ik, ben, ik merk wel. Is, is dit een talentje? Kan ik je geld mee verdienen? Of is het nou, alleen met vijen leiden en van berg afvallen? Misschien wel. Ja. Nee, maar het is wel zo, ik fiets tegenwoordig ook uh, heen en weer naar Haarlem. Ja. En uh, als ik inderdaad van de Helling af ga en ik uh, doe een beetje bij... dan kom ik ook wel op uh, 25 hoor. Oké. Okay. En dan ben ik inderdaad toch, uh, toch wel een dame van een zekere leeftijd. Maar, uh, dus het, het valt wel mee? Ik bedoel, ik fiets niet, nee, ik ja, kom niet boven... Teurig. Maar ja, ik heb altijd wel het idee. Ja, dat als je, wil ik niet horen. Ik wil die keurig hoor. Ik was de, wauw. Heel gaaf. Ja. Maar ik heb, ben altijd ook wel een beetje van, als je zo Ik ben ooit in het dorpje klimmen gegaan. En toen ja. ging daarna ging ik er dus weer uh, naar beneden. Je moest klimmen om er te komen met de fiets. En, okay. en toen ging ik ook wel echt over de 30 hoor. Maar het was heel stijl. Ik voelde eigenlijk heel eng. Want, okay. uh, want als jij inderdaad, als er een steentje of een gaatje, een kuiltje of zo, nou, dan kan je zo. Uh, met er gewoon flinke snelheid op je platte gezicht gaan. Op je gezicht. Gaan. Ja. ja goed, uh, vorige week, toevallig op een zaterdag, kwam ik het tegen De Mond van Toe. Weet je, De Mond van Toe. Dus de ja. film namelijk. Het gaat over uh, vrienden van uh, lang geleden. Echt lang geleden. Oh, ja, dus, uh, allemaal rond de 50, die hebben in de jaren 80 hebben ze de mond van toe beklommen. En toen zijn allerlei dingen gebeurd. En dan zie je ook weer uh, de vriendschap tussen mannen van die leeftijd. Uh, en het is zo herkenbaar. Dus afgelopen week uh, zat ik ook met een paar mensen. Uh, om de taal van, die begonnen ook allerlei wilde verhalen te bedenken. Zullen we met z'n allen naar Amerika Over gaan? Over vroeger. Ja. En zullen we anders met z'n allen wintersport? Nou, weet niet hoor. Met z'n allen in één slaapkamer. Wat erg uh, dicht bij elkaar. Maar goed, het, het spreekt wel door de verbeelding. Als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. En dat allemaal aan de hand van het fietsen. Ja, zeker. Vertel, wat heb jij voor rare geit? Nou ja, wat ook wel leuk is. De Belgen zijn toch derde geworden hè? in de, in oh. de wereldkampioenschap voetballen. Nou, Nog zo'n interessant onderwerp. Ja, nee, zeker. Ja. Maar het leuke is, een Belgische elektronica keten. Die moet duizenden Belgen hun aankoopbedrag voor een nieuwe televisie vergoeden. Oh. Want de keten had als marketingstunt beloofd. Dat als Roy de rode devils meer dan 15 goals zouden scoren. Dat ze dus Geld terugkregen. Oké. Okay. Nou ja, afgelopen zaterdag versloeg België in de wedstrijd voor de derde plaats op het WK Engeland met 2-0 en door die twee doelpunten die zijn gemaakt door Thomas Meunier en Eden Hazard kwam het totaal op 16 te staan. Dus ja, het bedrijf reageerde op Twitter dat zij dus echt aan de belofte, belofte zouden houden. Maar. En uh, nee. Maar minimaal wel 55 inch. Zie ik. Anders krijg je geld niet terug. Maar enkele duizenden Belgen hebben dus die tv gekocht... Hè, van minimaal 55 inch. En ze krijgen dus echt hun geld terug. Leuk. En die stunt kost het bedrijf ongeveer een miljoen euro. Een miljoen? Maar het elektronica-concert zegt zich verzekerd te hebben... om het financiële risico te beperken. Ja? En bovendien wordt het geld uitgekeerd. Dat is hier weer flauw in te goed Sinds de jaren 80 zijn er twee landen geweest... die op een WK meer dan 15 keer scoorden. Duitsland lukte dat in 2014... En Brazilië in 2002. Ah. Allebei uh, de keren 18 goals. Dus Nederland heeft het niet gered. Nee, maar het Belgische dus elektronica-keten... De naam uh, heeft ze t, hebben ze... Nou, dat is ook jammer. Hebben ze gewoon niet genoemd in het hele artikel niet. Dus nee. dit is ook weer geen reclame voor ze. Nee, Moet je, dus je toch nog niet op zoek gaan wie het is. Nou ja. Oh. Het is... Uh, nou ja, het is uh, ja reclame-stunt van een miljoen. Dat komt waarschijnlijk wel vaker voor. Ja, maar ja, als het inderdaad... Uh, allemaal bonnen zijn, dan kunnen ze ook zeggen van dat die bonnen binnen drie weken gedaan moeten worden. De helft vergeet ze. Dus dat scheelt oh, een half ja. miljoentje. Ja, dat is waar. Dan ja, werkt het ook, ja. hè? He? Je moet het toch nog een keer extra uitgeven. Dat is ook wel waar. Nou, ja. Yeah. Ja, dingen dingen. Goed, de zaterdagmorgen. Uh, jawel, Nederlands beentje In your ass King. Ze hebben een single uit en we zitten wachten op een nieuw album. Alles wat erop staat vind ik goed. Ben ik dan een fan? Ja, ik dacht het wel. Ik voel ik er wel iets bij. I feel something. I'm yeah. not Het is mijn muziek hoor. Zwevig, beetje vaag. Ho, ho, ho, ho. Your days are numbered. Oké. Okay. you will be defeated. Oh, nou, uh, dat hoeft ook weer niet hoor. Indian Asking, een nieuwe single. We zitten wachten op een nieuwe album. En dit is een, gewoon een signaltje. En er staan drie stukjes op. En dit is het beste stuk wat je daarop kan vinden. En die heet I feel something. Ik voel iets. Gelukkig maar. Dan niet alles overlaten aan de computer die bepaalt wat er moet gebeuren. Ja, sorry, zit ik zo beetje, nog een beetje in de toekomst, zit ik altijd te filosoferen waar we naartoe gaan. En dat komt ook omdat ik af en toe nog gewoon op je mobiel krijg, je ook, maar je gewoon weer een compilatie van alle filmpjes en van foto's wat je hebt meegemaakt, die je Oké, okay. en dan zouden ze aan de hand van die filmpjes die ze mij presenteren, zouden ze nog een bepaalde kant op kunnen sturen. Dus ik bedoel, alles wordt gemanipuleerd, weet je? Gewoon oh, man! Shit, gewoon. Nou goed, ik zie, wat zie je nog steeds met de fotootjes van voetbalwedstrijden? Of, ja, nee, ik heb even een berichtje gedeeld op onze Facebookpagina. Oké, okay, kijk er even op de Moet uh, Moeten onze ja, luisteraars wij, toch ook een beetje We Wij zijn boven de 50. Houden. wij mogen nog op Facebook. Anders moeten we het ook overstappen naar uh, Instagram. Ja. Of Twitter. Maar ja, op Twitter zijn zijn dus ook allemaal dracht vergooid, want we hebben geen volgers meer. Want ja, we hadden twee volgers. Die oh, waren, waren nep. Dus ja, toen hadden we niks meer over. Die hadden we zelf echt, gedacht. Echt teleurstellend, <laughs> gewoon dit. Ja, echt. Nou, dat geeft niet hoor, ik... Uh, ik uh, neem mijn verlies gewoon. Helemaal geen punt. Goed, vertel. Ik ga dit berichtje even... Dat merk je wel dat je enorm afgeleid bent. Ja, wel een beetje. Hè? Ja, klopt. Ja. Vogeltjes en poesjes ja. op. Uh, Blijf toch altijd bij de 50-plus ja, aantrekkelijk. Ik heb een, uh, een buitenlands berichtje dat in, uh, in de Portugese stad uh, Lissabon... kwamen een paar mensen vast te zitten in de lift. Nou, Ze hadden dus gebeld op die bel en uh, nou, er gebeurde gewoon helemaal niks. Hè? Nee. Nou, Toen hebben ze uiteindelijk via Google gezocht naar de Lisbon Police... En ze belden het bijbehorende nummer en kregen dus de Amerikaanse meldkamermedewerker Katie Rowe aan de lijn. Want de stad Lissabon heet in He? het Engels Lisbon. Dus uh, en het, ik weet dan, het waren de hulpdiensten dus van de Verenigde Staten. Dus nou, die dame die, uh, van uh, die hulpdienst in Amerika heeft toen zelf besloten contact te zoeken met Portugal. Ja. En dus alles is gelukkig goed gekomen. Oh, Oké, okay. nou dat dus, is heel goed uh, om te horen. Ja, wel grappig. Dan nou, ga je bellen en dan krijg je Lissabon aan de telefoon. In Amerika. Ja. In, in Amerika. Terwijl het in Portugal is. Ja. Nou, dat is wel heel graag. Nou goed, straks naar nieuws hebben wij een stukje dus Wat er allemaal gebeurde door de jaren Het is vandaag natuurlijk, uh, even kijken, 21 juli. Heb ik me goed ingelezen? Ja, ik heb me goed ingelezen. Ik spreek je zo in deel 2. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9.